Professor Beerta? De broekheren. Meneer de stadssecretaris laat zich verontschuldigen. Hij is plotseling verlaat door een spoed aangelegenheid op het stadhuis. Maar hij zal zeker hier zijn. Hij heeft mij gevraagd u alvast te installeren. Graag. U bent een medewerker van professor Peters? Dat is te zeggen, ik ben zijn eerste assistent...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 Meneer de stadssecretaris heeft mij gevraagd... ...u alvast voor te lichten... ...over de vorderingen het verhaal... ...onderzoek betreffende. Als u mij toestaat... ...als u even de hoeken... vasthoudt. houden. ...wat je hier voor u ziet... ...is de kaart van Vlaams-België... ...tot de taalgrens. Hier heb je... ...Leuven... ...Antwerpen... ...Gent... Brugge. In de gemeente die...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 La Pritifs, alstublieft, hebt u al een keuze gemaakt? Ik wil niet zo'n uitvoerig voorgerecht. De voorgerechten zijn hier altijd bescheiden. Hoeft niet bang te zijn dat u zich zult overreten. Kreeft dan maar. Ik stel voor dat wij een dronk uitbrengen op de nieuwe formule voor onze Atlas. Wat is die formule? Volledigheid. Meneer de stadssecretaris.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 Leidnet. Met een dans, ik weet het nog heel goed. Met een dans was de eerste, de eerste traans, maar is Ze kiepde losgevallen. Kom ik door, dat was ziek en oh, dat deed. Was er nog, was er nog niets? Je weet toch hoe ze dat willen? Dat, dat, dat, dat het mensen af. Stop maar, een ogenblik. Ik schoon. De man die je hier hoort is mijn vader. De komende maand wordt hij 96, maar zijn geest is nog glashelder, zoals u ja. zelf zult horen. Hij vertelt hier hoe hij in zijn jeugd naar een genezer ging om van de Roos genezen te worden. Interessant. De broekere, ga voort. Ik zat in de wachtkomen, daar moet ik, ik zeggen. Je zat een café, je water is geschelven. Dus. Oh, Oké, okay. ik, een eh, paar meneer van je lichten binnen, die hebben maar... Van het bestand, maar op, de bastand, ik mocht niet te dichtbaken, van de bastand. Zij blijft zitten, blijft zitten. Die gaat op mij, die loopt op mij en die naast je, Zo'n zo dingen, hè? We noemden dat zo'n klap zo dulleke. Zo'n zo zo keigelijke, zo'n nasig keigelijke. Om het om, om watje. En, en, en, en. Jo, die, leed, die leed dat zo'n een beetje rondgonnen over mijn kop. Tof Het van je dus de mayonaise, doet en mayonaise, zo'n En ik voel dat dit dan wat. En Je hebt het kunnen verstaan. Ik mis wel een en.